Don't blame the party, de bingo-players op Slam FM. Het is uh, 7 uur 43. Eigenlijk al drie minuten te laat, maar je hebt erop zitten. Slam FM Phone Fuck. De FM Phone Fuck, elke dag... Iemand anders in de zeik? Is het een BN'er? Is het een niet-BN'er? Is het misschien wel een secretaresse op deze Nationale Secretaressendag? Antwoord. Ja, natuurlijk. Want je kan als baas aan je secretaresse een bloemetje geven van het tankstation... maar het is zo afgezaagd, het is zo goedkoop. Nee, doe nou eens iets origineels voor je secretaresse. Laat haar bellen door gerepttelegram.nl Laat ze rappen wat ze voor je betekent, hoe goed ze is in de werk... Maar wat nou als je als secretaresse gebeld wordt door gereptelegram.nl en je erachter komt door het gerepte telegram dat je baas toch iets anders naar je kijkt dan je altijd dacht? Even bellen. Met Jolanda. Jolanda, goedemorgen met Mike van gereptelegram.nl. Goedemorgen. Secretaressendag, hè? Ja. Dat is ja goed. en wij bellen namens je directeur Leon van Burik. Oh, wat aardig. Hij wil je bedanken voor je goede werk van het afgelopen jaar. Nou, dat is lief, dankjewel. En daarvoor heeft hij een uh, gerept telegram geschreven en ingestuurd. En die mogen wij aan je brengen. Oh, wat leuk. Zit je er klaar voor, Jolanda? Ja. Ja. Kom er, dankjewel. Dan, dan. Namens Leon. Ja. Je weet zelf, Jolanda. Oh, Jolanda, ik wil je bedanken. Je bent goed in wat je doet. Op alle flank. Scherp als het moet. Krachtig en kodaat. Ik weet dat je altijd je mannetje staat. Maar er is iets. Dat je echt moet weten, die blik in je ogen kan ik maar niet vergeten. Als je bukt achter de balie, kijk ik twee keer om. Ik vind je gruwelijk lekker. Daarom Daarom zou ik jou willen vragen op zekere dag of ik bij jou een keer met dorst mag. Dit kan echt niet. Jolanda, namens Leon! Nee, dit kan niet. Mijn baas is getrouwd, dit kan echt niet. Ik je ben ni ook getrouwd, nee, dit kan je niet maken. Je hebt niets gemerkt, Jolanda? Het nee, dit kan he? echt niet maken. Als ik buk bij de balie... Als ik buk bij de balie, dat kan echt niet. Het is niet wederzijds? We hoeven hem niet terug te bellen? Met een boodschap? Nee, wat denk je zelf? Nee, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Uh, het is niet wederzijds, Jolanda? Uh, nee, helemaal niet. Ik vind hem zelfs dik. En hij, hij ziet er helemaal niet uit. Nou, en toch nog een uh, fijne secretarissedag, Jolanda. Uh, <lacht> ik, ik denk dat de baas Leon iets uit te leggen heeft. <lacht> <lacht> ik denk het nou wel, ja. Helemaal nationale secretaresse dag, op de fouke manier. Dit is Jean-Paul.